8 uur, Mariel Hageman met het NOS Journaal. Ongelukken bij twee autoraces in Frankrijk en België... hebben zeker vier mensen het leven gekost. In het zuiden van Frankrijk is een deelnemer bij een autorally het publiek ingereden. Er vielen zeker twee doden en vijftien zwaar gewonden. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Saint-Tropez. Onder de gewonden zijn ook kinderen en een bankcommissaris.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 Ook president Van Rompuy van de Europese Unie is bij de gesprekken. Van Rompuy zei dat de EU er alles aan doet... om de financiële stabiliteit van de eurozone te garanderen. Het lichaam van de vermiste advocaat Fernand Tripels uit Maastricht is gevonden... net over de grens in Lanaken. Tripels werd sinds maandag vermist. Familie en vrienden vonden hem niet ver van de plek waar zijn auto was aangetroffen. Volgens regionale media lijkt het op zelfmoord.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 Stel deze zomer bij Electric uw eigen opleiding samen en krijg een iPad Caro. Electric.nl <tiep> Nogmaals goedenavond om kwart voor negen, dus uh, minuut of 42 vanaf nu... Bayern tegen Chelsea, uh, de Champions League finale in de Allianz Arena in München. Daar zitten ook Ronald van der Geer en Andy Houtkamp. Andy, ik zag een half uurtje geleden zes man in mooie pakken uh, op het veld lopen. Uh, volgens mij de scheidsrechter en zijn uh, vijf, zes, zeven assistenten. Uh, maar die liepen al met microfoontjes rond. Slapen ze daarmee? Nou u denk het want gisteren, toen wij hier uh, voor het eerst in het stadion aankwamen naar de training van uh, Chelsea om te gaan kijken. Toen waren ze aan het trainen. En dat is een heel leuk gezicht. De uh, scheidsrechters en grensrechters die aan het trainen zijn. En ook die vijfde uh, en zesde man, want wat doen die? Uh, die scheidsrechter lopen het veld, hard. Die grensrechters die lopen echt uh, langs de lijn alsof ze aan het vlaggen zijn. <laughs> en uh, vlak naast het doel, daar staat die 65e uh, man. Die waren uh, ook echt aan het kijken naar hun plek hier en een beetje opzij aan het lopen. Echt alsof ze al met de wedstrijd bez bezig waren. Overigens, nu uh, begint het wel lekker uh, vol te stromen. Het publiek wordt een beetje bezig gehouden. Zodanig hebben we nog een grote show, een openingsceremonie voor deze finale. Waarin opera ster Jonas Kaufman, die kent hem niet. Zal optreden samen met violist uh, David Garrett. En uh, daar zijn we natuurlijk heel benieuwd naar. Dat zal de opening zijn. Die zal duren tot vlak voor de wedstrijd. Want dan komen we bij de teams aan de hand van heel veel kinderen. Het veld op, overigens nu. Op dit moment komen de spelers ook het veld op. De spelers van Bayern München. Onder een luid gejuich van hun eigen publiek. Ik zie Arjen Robben vanuit de verte met oranje schoentjes aan. Het kalende hoofd. Hij heeft nu de bal even aan de boete. En maakt wat bewegingen. Arjen Robben is erbij. Overigens een van de spelers. De enige speler die voor allebei de ploeg heeft is uitgekomen. Arjen Robben. Want hij speelde tussen 2004 en 2007 voor Chelsea. En won daar mooie prijzen mee. Uh, twee keer de titel en nu wil hij dus voor Bayern München, waar hij alweer een paar jaar speelt, tegen datzelfde Chelsea. De Champions League finale binnenhalen. Ja, opvallend natuurlijk uh, dat er twee nummers twee staan eigenlijk. Hè. Chelsea tweede in Engeland vorig seizoen, Bayern München tweede in Duitsland vorig seizoen. Vroeger waren het de kampioenen, toen was het echt het kampioenenbal sinds die Champions League, sinds het om het geld gaat. Is dat niet meer. Nou, het is uh, nog veel erger, Ronald, want uh, de Chelsea is dit jaar ook niet eens kampioen geworden in Engeland. Hè? Vorig jaar niet, en dit jaar niet. Sterker nog, is zelfs als uh, zesde geëindigd. En uh, dat is uh, een van de laagste klasseringen ooit in de geschiedenis van de Europa Cup 1 uh, Champions League. De enige die het nog bonter maakte was Aston Villa in 82, toen het uh, met 1-0 won, van Bayern München. Dat Aston Villa eindigde dat seizoen als elfde in, uh, in de competitie. Maar goed, begon wel als kampioen. Maar je hebt helemaal gelijk, uh, ja, er zitten natuurlijk zoveel ploegen in. Dat kan Kampioenen wel eens uitgeschakeld kunnen worden door niet-kampioenen. Dus uh, geen kampioen voor seizoen, geen kampioen dit seizoen. Maar wel gewoon in de allermooiste wedstrijd van het jaar. Dat weet je zeker? Nou, dat het de mooiste want, wedstrijd van het jaar? Want dat is natuurlijk lang niet altijd het geval geweest. Hè? Nee, oké, okay, maar jij hebt je trouw nog ook aangekondigd als de leukste dag van je leven. En, uh, en daar zijn er daarna nog zoveel leuker geweest. Maar nee, je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Het is ook van een hele belangrijke wedstrijd natuurlijk. Of die mooi is, dat moeten we nog maar zien. Wat dat betreft is, uh, is, is het resultaat bij Chelsea natuurlijk altijd dik in orde. Het enige waar natuurlijk wel eens wat klachten over zijn, is uh, het, het, het, het, het spel. Hè? Het, is, het is natuurlijk uh, vaak geen prachtig. Uh, Schouwspel wat de Engelsen laten zien. Maar eh, resultaat geldt, men wil winnen. En dat vind ik eigenlijk wel belangrijk voor, voor die wedstrijd van vanavond. Chelsea heeft laten zien te kunnen winnen. En Chelsea heeft ook laten zien eh, te weten hoe een wedstrijd te winnen. En dat is eh, tegen Barcelona maar eens te meer gebleken. Het is niet veel ploegen gegeven om Barcelona te verslaan. Maar Chelsea is daarin geslaagd. Dus wat dat betreft eh, zal Chelsea hier toch met een redelijke mate van vertrouwen de, het gasmat gaan betreden. En als ik dat zeg gaat dat denk ik nu gebeuren. De uh, hey, uh, speaker, die dat is een Duitser, die uh, heeft nu pas in de gaten dat uh, Bayern München op het veld staat. Overigens Ronald, over het belang van deze wedstrijd gesproken. 300 miljoen uh, tv-kijkers worden er verwacht tijdens de wedstrijd wereldwijd. Uh, en natuurlijk heel veel miljoenen radioluisteraars ook. Uh, er zijn, uh, even kijken, hoeveel camera's was het ook alweer. 38 camera's met een spidercam. Dat is een geweldige camera, die hangt boven het veld. En die gaat echt unieke plaatjes laten zien. We hebben gisteren uh, daar al een voor, voorproefje van gezien. En dan zie je het spel echt van een uh, hele andere kant. Dat is heel aardig om te zien. Uh, ja, het is, uh, uh, Ronald zegt uh, terecht, uh, uh, misschien wel de mooiste van het jaar. In ieder geval de belangrijkste. Als je kijkt naar de hele Hele entourage en alles wat hier dus omheen rond deze wedstrijd hangt. Het is één en al Champions League. Het stadion heet dan ook voor één keer de Fußball Arena München. En niet, want dat is een sponsor, Allianz Arena. Oké jongens, ik spreek jullie straks meer, want er zit een Duitser telkens tussen jullie door te praten. Wind and Fire met Fantasy. München dus al de hele dag in het tape, teken van de Champions League finale. Tim de Wit, de correspondent in Duitsland, nam een kijkje in de binnenstad. Hier, hier, München stroomt over vandaag. Er wordt gezongen, er wordt veel gedronken en er wordt gefeest. Maar liefst 250.000 voetbalfans zijn er in de stad. Zo'n 30.000 van Chelsea. De rest is voor Bayern. En omdat de meesten geen kaartje voor de wedstrijd hebben... Kijken die ergens anders in de stad? Leider niet voor het Olympiastadion. Daar is public viewing met 60.000 of 65.000 toeschouwers. Nee, ik heb helaas geen kaartje, zegt deze man. Ik kijk vanavond in het Olympiastadion, het oude stadion van Bayern. U weet wel de plek waar Nederland in 1988 de Europese titel won. Ook daar zitten vanavond 60.000 mensen. Maar man is daarbij, ergens. En het zijn alle öffentlichen veranstaltingen in München uitverkocht. Weliswaar zonder spelers en zonder cup, maar de sfeer zal er niet minder om zijn. Teresian Vision, we observeren van een bissje verder weg. Deze man zegt: ik kijk op de Teresian Dat is de plek waar altijd het Oktoberfest wordt georganiseerd. Ook daar vanavond 30.000 mensen. Het is een gekke huis dus. Maar wat wil je ook? Het is pas drie keer eerder gebeurd dat een club de finale van het belangrijkste bekentoernooi in Europa in zijn eigen stadion speelde. Ja, Zo'n wedstrijd mag je natuurlijk niet verliezen. En daarmee is de druk op Bayern natuurlijk gigantisch. Het ook is groot, maar ik geloof dat we dat gewinnen. Ja, de druk is ongelooflijk, zegt deze man. Maar daar kunnen de spelers wel mee omgaan. Daar heb ik alle vertrouwen in. Druk niet zo groot? Nou, is alles voorbereid okay. en uh, van ja, past dat zo. En aan de andere kant, de titel in Duitsland ging naar Dortmund. De beker ging vorige week naar Dortmund. Dus Brian zit nog niet bepaald in een winning mood op dit moment. Uh, Ik geloof niet dat dat dan de heute avond een rol speelt bij dit spel. Ik geloof dat het is uit de koppen raus. Hier gaat het om um eenmalige zaken. Nee, maar dat kunnen ze wel loslaten, zegt deze man. Een Champions League finale staat op zichzelf. Uh, we wonnen ook van Real Madrid in de halve finale. Dat hadden ook weinigen verwacht. Ja, en als we het niveau van die wedstrijd weten te halen... Dan zie ik het wel goed komen. Bij Dortmund was dit jaar de Bundesliga niet te bezwingen. Die hebben een super jaar hingelegd, Een super team, super trainer. Net als velen in de stad heeft deze man een lederhoze aan vandaag. En hij zegt, vergeet niet dat Dortmund een super seizoen had. Daar konden we gewoon niet aan tippen. En daarnaast is Chelsea een makkelijkere tegenstander. Want ze spelen veel minder aanvallend, veel verdedigender. En dat ligt ons gewoon beter. Ik stoel voor Dortmund de tijd sterker aan als Chelsea. Ja. Ik ben meer zeker dat die vlugelzangen Robben-Ribery tegen Chelsea spelen Wij moeten het namelijk hebben van onze snelle buitenspelers Ribéry en Robben. We zullen het spel gewinnen. Ja, we zullen het spel gewinnen? Ja, ik ben zeker. Waarom? Ja, we zijn de beste. Niet alleen van Duitsland, ook van Europa. Dat zei Louis van Gaal toen hier. Ja, ja, je hebt gelijk. Ik heb nog geen Bayern fan gesproken die Nederlands kan. Hoe komt het dat je Nederlands spreekt? Uh, ik zal in uh, Maastricht studeren en zo so, ik leer Nederlands. Is heel Duitsland voor Bayern vandaag? Uh, ik denk zo. Uh, ook de mensen in Dortmund zijn voor Bayern vandaag. Iedereen is er dus mee bezig met deze wedstrijd. Jaren heeft men hier naar uitgekeken en uiteindelijk lukte het Bayern om zelf die finale in München te spelen. Verliezen is dus eigenlijk geen optie. Het moet. Het wordt ook werden. Het moet. Ze müssen. Mir zijn meer. Het moet. Het moet, het moet. En als Bayern wint, uh, wat dan? Ik geloof dat die fire gaat bis die Bundesliga weer losgeet. <lacht> Drie maanden. Genau. Man, dan vieren we feest tot de competitie weer begint. Drie maanden lang. Voor Bayern, Bayern, Bayern, Bayern. een bijdrage van Tim De Wit. En Jeroen, jij was vanmiddag in de binnenstad. Uh, hoe was dat daar? Werd, uh, werden de verschillende kampen helemaal uit elkaar gehouden? Nee hoor, dat viel me heel erg mee. Ik, uh, ik liep inderdaad uh, uh, over de, de grote pleinen waar Duitsers en Engelsen uh, door elkaar liepen. Ik moet wel zeggen dat het redelijk vroeg in de middag was. Uh, ik zag wel veel mensen natuurlijk met bier lopen ik heb geen idee hoe het uh, later op in de middag uh, was, maar ik heb heel weinig uh, uh, gelukkig maar sirenes en dat soort dingen hoort. Het viel mij echt op dat op terrassen uh, er tegen elkaar in werd gezongen zoals het hoort uh, en uh, dat de uh, uh, sfeer zeer moedig was. Men was hier best wel bevreesd, voor, Zeker voor de Engelse hooligans waar ik er aardig wat van uh, heb gezien van die grote uh, beren die waarschijnlijk niet bij de thuiswedstrijden van Chelsea mogen komen en met uh, twee biertjes in de handen. Maar uh, het was hier gemoedelijk. Heel, heel veel mensen in die winkelstraten die echt uitpeilde van de rode shirts en van de blauwe shirts. Want het was opvallend dat iedereen heeft wel een, een, een shirtje aan van of Bayern München of Chelsea. Er liepen weinig mensen in bijvoorbeeld een korte broek. Waarbij je als korte broekdrager zeker ik zeer bezienswaardig was. Ja, en wat natuurlijk ook opviel is dat er heel veel Engelsen zijn die geen kaarten hebben. Hoe worden die opgevangen? Nou, je kunt in bijna alle kroegen uh, en uh, restaurants kun je kijken naar deze wedstrijd. Dus die zullen uitpuilen. En ik vrees voor de kroegen waar heel veel Engelsen en met name de harde kernjongens zitten... mochten de Engelsen verliezen. Want dan kon het wel eens zijn dat uh, de kroegbaas even een, uh, een kleine verbouwing moet uh, verrichten. Omdat zijn kroeg dan al redelijk gebouwd uh, is zoals hij het niet wil. Ja, wat wordt het voor wedstrijd volgens jullie? Um... Ronald zei het net al, uh, het gaat om het resultaat. Ja, ja, uiteindelijk telt het resultaat. Uh, uh, het gaat hier, natuurlijk uh, is het leuk voor al die kijkers. En die heeft net even verteld hoeveel mensen er vanavond en ook van blikwerpen op deze wedstrijd en naar luisteren. of en ook er belangstelling voor tonen. Maar uiteindelijk gaat het toch om wie staat er aan het einde van de rit met de cup met de grote oren in de handen. En over een paar jaar weten we echt niet meer hoe een finale is verlopen. Dus het resultaat staat, staat inderdaad bovenop. En ja, dit wordt een wedstrijd waarin in eerste instantie, en dat kun je eigenlijk wel een beetje invullen, Bayern München, weliswaar met het thuisvoordeel dat er niet is, maar dat wel heeft. En ook wel de intentie normaal gesproken heeft om aan te vallen en te domineren. Dat Bayern München zal in het begin ontzettend veel de bal hebben. De ducht moeten zijn op een, op een Engelse counter. Ja, als Bayern snel in de wedstrijd tot scoorder komt, dan zal er dus een soort moeten optreden bij Chelsea. En dan zal het spelbeeld in eerste instantie veranderen. Maar eh, die Matteo heeft een einde gemaakt aan alle fantasie en al het creatieve spel. Het gaat om het resultaat en dat doe je vanuit de gesloten verdediging. En dat zal vanavond in deze volgepakte Allianz Arena niet anders zijn. Ja, je, je zei al het thuisvoordeel van Bayern dat er eigenlijk niet is, maar dat is het toch wel? Ja, ja. Tuurlijk, ja sorry, ja, tuurlijk. ja, natuurlijk is dat er, want uh, uh, als je alleen al kijkt uh, om je heen. Dat het grootste gedeelte van de vrije kaartverkoop is, natuurlijk in het voordeel van uh, Bayern München. Uh, kijk naar het feit dat Bayern uh, de eerste club is die uh, een finale in eigen stadion speelt. Alles. De kleedkamer. Je mag in je eigen kleedkamer. Daar was nog wat over te doen. Maar zij zitten in hun uh, eigen kleedkamer. Alles voelt alsof je thuis bent aan. En dat uh, is natuurlijk een voordeel. Uh, Ronald, je had het er net over Di Matteo. Hoe belangrijk is deze wedstrijd voor hem? Buitengewoon belangrijk. Kijk, je weet niet of er uh, inmiddels al het een en ander bekokstoofd is... in, uh, in de buren van, uh, van Chelsea over, uh, over de opvolging. V vallen natuurlijk met enige regelmate namen. Uh, Guardiola wordt bijvoorbeeld ook weer genoemd. En zo zijn er een tal van andere geruchten van trainers... die misschien wel de schepte gaan zwaaien volgend seizoen bij, uh, bij Chelsea. Maar die Matteo heeft natuurlijk, toen hij het op 4 maart overnam... van de ontslagen Villas Boas in 77 dagen... het schip een uh, hele andere koers doen varen... en uiteindelijk laten uitkomen in München. Ik bedoel, in, uh, in 20 wedstrijden, 13 keer uh, of nee... Uh, was het uh, twee gelijke spelen, twee nederlagen en de rest winnen. dat is buitengewoon goed met, uh, met een elftal dat voor hem wil werken. En de spelers zijn ook over hem, hè? Zeggen van, uh, joh, we hebben weer wat vertrouwen gekregen. En hij is natuurlijk buitengewoon slim geweest. Filos Boas is begonnen aan het toernooi, of aan het seizoen, met de opdracht. Joh, ga voor jongen die knarden moeten eruit. Er uh, moet wat, wat, wat vers bloed in. Maar ja, dan valt de resultaten tegen, dan valt de steun weg. En die Mateo heeft natuurlijk de belangrijke mensen in de selectie weer belangrijk gemaakt. En dat betalen Drogba en Lampert hem direct uit. Die breken nu ook een hem. Maar de grote vraag is, ja, moet je met hem verder? Wat gebeurt er met deze selectie? En moet hij het zelf willen? Want misschien is dit wel het maximale. Stel dat hij de Champions League wint. Mm -hmm. Dat hij uit dit elftal kan halen. En dan moet hij gewoon wegwezen. En het aan iemand anders overlaten. Ja. Wat gebeurt er op het veld nu? Er zijn uh, twee teams aan het uh, warm spelen. Uh, als ik kijk naar Chelsea, die zijn bezig met een uh, soort van partijtje. Met uh, de basisspelers. Met ook uh, shirtjes aan. Dus de, de ene ploeg tegen de ander. En bij Bayern zie je allemaal mensen die een beetje de bal aan het toespelen zijn. Ik, ik richt me even op Arjen Robben. Die uh, speelt de bal hard in, in een driehoekje. De keepers worden onder vuur genomen. De scheidsrechter zijn in een... Uh, uh, vierkant aan het uh, warmlopen, naar elkaar toe. Ik weet niet precies wat ze aan het doen zijn. Uh, ja, de grensrechters zijn weer die bewegingen in zijwaartse richting aan het maken. Uh, grappig om te zien. En... Ik heb nog nooit... Sorry, ik heb ja. nog nooit... Zo'n serieuze warming-up van de arbitrage gezien. Vijf man die van allerlei bewegingen... echt waar, dit maakt een openingsceremonie overbodig. Werkelijk. Het is trouwens de goede orde, die hebben we nog niet genoemd. Het is de heer Pedro Proencia, een 42-jarige Portugees. Die houdt van skiën en van lezen en van schrijven... En het is pas de tweede Portugees ooit die een uh, of Europa Cup 1 of Champions League finale fluit. De eerste was de heer Garrido die in 1979-80 de finale Nottingham Forest haast Stouw vloot. En dit is dus pas de tweede en serieus is hij. Ja, en zijn er zijn nog hele teams die bij elkaar zijn. Uh, dit zijn vijf scheidsrechters die ik nu bij elkaar zie. Ja, ik denk dat hier de vierde man nu uh, zijn stoeltje aan het uitproberen uh, is. Maar, maar ik bedoel wel... het is een heel Portugees team. Ja, ja, ja, ja. ja. Het zou ook wel wat overdreven zijn, vind je ook niet, Ronald, als de vierde man ook zo'n warm-up zou doen. Hè? En daarna een stoel gaat zitten. <laughs> nou ja, het, uh, het kan zijn dat hij straks moet, hè? want er is ook nog een volgorde. Hè? De vierde man wordt de nieuwe scheidsrechter als er wat ja. gebeurt. Ja. En ja. staat allemaal vast, hè? Ja, alles staat zo'n uh, staat beetje vast. Uh, de, de vierde man wordt de scheidsrechter. Als het mogelijk is medisch, wordt de, de scheidsrechter de vierde man. Uh, mocht daar nog wel uh, wat onduidelijkheid over zijn... dan zou je nog met die vijfde en die zesde man naar de, naar, naar de zijkant kunnen schuiven. En dan is er altijd wel iemand achter de hand hier op de tribune... die dan daar uiteindelijk een, een plekje kan overnemen uh, van, van, van de arbitrage. Iemand die natuurlijk ook gewoon op, uh, op arbitragegebied top is. Maar hoezo naar de zijkant schuiven? Is die man aan de zijkant belangrijker dan die twee... Achter het doel? Ik denk het wel. Je ja. doet wel iets nadrukkelijker mee aan het spel, toch? Uh, Gensrechter is, uh, is uh, een man die continu in het oog gehouden wordt door uh, de schuidsrechter. Uiteindelijk leiden deze drie mensen de wedstrijd. En zijn die elementen vierde man, vijfde man, zesde man. En in de toekomst die twee die op de lat gaan zitten, uh, die worden er langzaam maar <laughs> zeker aan toegevoegd. Maar uiteindelijk deden we het natuurlijk altijd gewoon met drie. Oké, okay, laten we over 21 oh, minuten maar gaan voetballen jongens. Over eens Ronald. Ja? Uh, Bayer München, je vroeg wat ze aan het doen zijn. Nu zijn ze aan het afronden op doel. Balletje inspelen en dan op doel schieten vanaf uh, de 16 meter. Mooi zo. We horen jullie straks weer terug jongens. Triggerfinger, I follow rivers. De sfeer in München is goed, u hoort het. En onze Engelse correspondent Anja van der Horst is bij het stadion van Chelsea, Stamford Bridge. De straten rond Stamford Bridge, het stadion van Chelsea, die kleuren langzaam blauw. De kroegen lopen vol en de stemming begint er goed in te komen hier in west londen Yo, yo, Chelsea, boys! What's the score going to be tonight, brother? 2-1, 2-1, 2-1! You want to score first? I don't want to say nothing! 2-1 on Chelsea, you want to score first? een man met twee kinderen hier. Eentje heeft een Chelsea T-shirt, de ander een shirt van Bayern München. Ja, wie gaat u vandaag steunen? Hoe are u supporting today? Both, I guess. So once, one son Constantine is supporting Bayern Bayern Munich and Leopold is supporting Chelsea En het will be a really exciting game today, I guess. Ja, we hebben een verdwaalde Duitser hier met twee kinderen. De ene zoon die steunt Bayern München en de andere Chelsea wat steunt u zelf eigenlijk were you supporting today i think by munich because that's where we are from so you bit lost there u bent een beetje verdwaald hier now we are, yeah, we just had to get some some uh, some shirts for the kids and now we are going to watch the game ja en wat denkt u what's going to be the score oh it will be really close i think chelsea will win today i'm afraid You think Chelsea yes, will win because Bayern just lost the, the, the DFB Pokal in Germany and I think they're a little bit depressed today so I think they're not not really a good situation for them today so Ja, denk dat Chelsea yeah. gaat winnen, maar Bayern speelt thuis. They're playing at home. Yes, I know, I know. So maybe it will be maybe we'll get close. I don't know. We will see. Het <laughs> wordt een spannende wedstrijd zegt deze fan. Hij denkt dat Chelsea gaat winnen ondanks dat Bayern thuis speelt, maar toch Chelsea geeft die de betere kansen. Naar de westkant van het stadion zien we een hele lange reeks foto's van voetbalhelden van Chelsea. En geen van deze mannen hier op die foto's heeft ooit de Europese hoofdprijs in handen mogen houden. Zou het vandaag voor het eerst gebeuren? So what's it gonna be tonight? Wat gaat het worden vanavond? Score? 2-1 Chelsea. 2-1 Chelsea. Yeah. Bayern is playing at home. Is that not their advantage? Is it gonna be tough for Chelsea in that sense? Well, no. But no it's tough for Bayern because they've got... Uh... All the expectations are going to be on them, isn't it? Because they're at home. Bayern zal het moeilijker hebben, zegt deze fan, want ja, de verwachtingen uh, zijn dat zij thuis moeten winnen. Dus de druk zal extra groot zijn op uh, Bayern en niet op Chelsea. Uh, Chelsea moet wel heel veel spelers missen vanavond. Hè? Vier zijn er geschorst. For instance, your captain, John Terry. Not as much now because we got KL and... Louise fit. En ik denk dat dat goed is. We hebben twee halves Is confident? Ja. Yeah. Hij yeah. is toch steeds vol, volste vertrouwen in Chelsea. Ondanks het ontbreken van een aantal belangrijke spelers. Zoals John Terry. Kunt u vertellen, dit, deze club heeft bijna alle prijzen gewonnen de afgelopen tien jaar: drie landstitels, vier FA Cups, drie Carling Cups. Maar die ene, die ene ontbreekt nog in het rijtje: en dat is de Europese titel. Ja, hoe belangrijk is het voor Chelsea als jullie die beker winnen? Well, it's the biggest one you can, isn't it? I mean, Europe. Then you start getting looked at as being a big side. Till you win the Champions League, you're not a big team. Ja, deze prijs moet je winnen. Wil je meetellen in Europa? Die heeft Chelsea nog niet. En uh, ja, die is er alles aan gelegen om vandaag voor het eerst deze prijs te winnen. Where are you gonna be tonight? We don't know. It's pub down the corner there. Anywhere though. Near the stadium. Yeah. As long as I'm Robin, don't score past us. <laughs> Zolang Robin niet scoort, dan is het goed. <laughs> goed geluk. Thank you very much. We wordt een bijdrage van Arjen van der Horst. Straks als die wedstrijd bezig is, dan onderbreken we die niet voor het NOS Journaal. Maar dat NOS Journaal, dat doen we vroeger, al om tien over half negen. En straks in de rust, om tien over half tien, hoort u het NOS Journaal van negen en tien uur. Vanmiddag, uh, want we gaan terug uh, van uh, Londen naar München. Was er in het oude Olympiastadion in München, waar het Nederlands elftal de Europese titel pakte in 88, een vriendschappelijk duel tussen oudspelers van Bayern en een elftal met oud-topvoetballer. En daar was ook uh, Ruud Gullit bij aanwezig. Twan van van Peperstraaten uh, praat met de man die ooit speelde en coachte bij Chelsea. Ruud, wat betekent die finale van Chelsea vanavond? Ja, voor hun heel veel. Um... Als je niet wint, heb je een vervelend seizoen achter de rug. Waar je niks hebt gehaald. Vooral geen Champions League hebt genaald. En als je hem wint, is het het beste seizoen die ze gaat hebben. Ja, want jij kent die club een klein beetje. Hoe erg leeft dat in de vezels van die club? Nou, heel erg. Je weet dat ik het grootste doel was natuurlijk om deze prijs een keer te winnen. Iedereen dacht, en ik zelf ook, dat met deze groep die ze hebben... Dat, het, ja, dat eigenlijk de kans om ooit weer een finaal te spelen heel klein was. En het, door een mirakel zijn ze toch weer in de finale gekomen. En ik denk dat vooral die jongens die dus weten... van nou, dit is de allerlaatste kans... dat die er alles aan zullen doen om te winnen. Roberto Di Matteo is een, een maatje van je uit jouw Chelsea-tijd. Wat betekent het voor hem? En, en blijft hij als ze het winnen? Nou ja, hij Zij zelf heeft nog niks gehoord. Weet nog niets. Mijn vermoeden is dat, dat ze wel al iemand op het oog hebben. Maar ja, als jij, als jij iemand op het oog hebt wil die persoon er wel komen als ze de Champions League gewonnen hebben. Want beter ga je het niet doen. Maar voor hem persoonlijk zou het fantastisch zijn, hè? Ja, natuurlijk, Ik hoop het. Ik bedoel, uh, ik weet de puristen in Nederland... Uh, die allemaal uh, weten hoe ze moeten voetballen. Die vinden het verschrikkelijk. Ja, er is nog niet één team in, uh, in Europa geweest... die Barcelona voetballend weggespeeld heeft. Door een manier van voetballen... dwingen ze hier bijna wel in de 16e te spelen. Ja, gaat niet anders. En dan moet je toch slim weer te zijn. En dat heeft Chelsea gedaan. En het is, uh, ja, dat was niet mooi, vind ik ook niet. Maar uh, ja, als je, als je Chelsea een warm hart doet, dan uh, ja, ben je blij dat ze er doorheen zijn gekomen. Tot slot, 24 jaar na Dato. Wat is het gevoel om hier weer terug te zijn? Ja, toch wel apart. Vooral als je in de kleedkamer bent, dan, uh, dan voel je weer die, die momenten dat je hier ook stond. En uh, ja, het is toch wel een mooi stadion. Easy come, easy go. That's just how you live. Oh, take, take, take it all. But you never give.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 No, you won't do the same. You wouldn't do the same. Oh, you'll never do the same. oh no, no, no. Bruno Mars met grenade. <laughs> Kwart van 9. Bayern tegen Chelsea in de Allianz Arena... met Ronald van der Geer en Andy Houtkamp. En uh, daarom hebben we de nieuwsuitzendingen van uh, 9 uur en 10 uur... wat naar voren gehaald. Die komen ongeveer om 10 over half negen en tien over half tien... in de rust straks bij Bayern en Chelsea. Maar eerst moeten we natuurlijk even geld verdienen. Morgenmiddag, kwart over 12. De perstribune, het Gohbert van Brakel. Wij Zitten Formule is natuurlijk goud waard. De gast, Merel Westrijk, van het ochtend-tv-programma.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 Of liggen. Dat zijn de foto's van Prominent. Prominent, specialisten lekker zitten. Ga naar prominentzitten.nl voor de speciale luisteraarsaanbieding. Prominent, Specialisten lekker zitten. Dit is Radio 1. Het is bijna tien over half tien, Mariel Hageman met het NOS Journaal. Meer dan 20.000 demonstranten hebben in Frankfurt meegedaan aan een Occupy-protest in het financiële hart van de stad. Ze noemden de actie Blockupy omdat ze na een mars de toegang tot het gebouw van de Europese Centrale Bank wilden blokkeren. Duitse agenten die massaal op de been waren wisten dat te voorkomen. Volgens de politie verliep het protest over het algemeen vreedzaam. Het was de vierde en laatste dag van Occupy-protesten in Frankfurt. De autoriteiten hadden alleen toestemming gegeven voor de betoging van vandaag. Gisteren werden zo'n 400 demonstranten opgepakt... die barricades opwierpen en sit-ins hielden. Drie mannen die woensdag werden gearresteerd in Chicago... worden ervan beschuldigd dat ze aanslagen wilden plegen... op het campagnebureau van president Obama... en de ambtswoning van de burgemeester van Chicago...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 Dan zijn we zijn weer terug bij uh, langs de lijnen. We gaan uh, naar de Allianz Arena naar Ronald van der Geer en Andy Houtkamp. Ja, mooi hoor. Deze meneer die net gezongen heeft, de opera ster Jonas Kaufman, geassisteerd door David Garrett. Maar wat nog veel mooier is, als wij naar rechts kijken, een vak rood-wit gekleurd met uh, een heel groot uh, Champions League bokaal uh, daarin uitgebeeld. Met daarbij de woorden, onze stad, onze stadion, en daar heel groot onder, onze pokaal, met andere woorden. Dat is dus wat men hier wil, dat hier de beker komt en blijft. We horen het dus op de achtergrond, David Garrett. En uh, Jonas Kaufman. Aan de linkerkant de grote vlag van Chelsea FC. The Pride of London. Op het veld staan de spelers helemaal in het blauw. Het team van Chelsea onder leiding van Di Matteo. En helemaal uh, in het rood het Bayern München van Joep Heinkes. Op het punt van beginnen. De Champions League finale 2012. Het wedstrijd tussen Bayern München en Chelsea. Ik moet even het kippenvel verwerken. Dat ik uh, dik op de armen heb staan als uh, groot fan van de Champions League. Deze nu live uitgevoerd uh, te horen, ja, dat, uh, dat doet wel wat. En dat doet uh, veel mensen wat. In dit stadion waar eigenlijk iedereen had willen zitten, in het rood en in het blauw, maar waar er dus zoveel via een scherm deze wedstrijd moeten volgen. De wedstrijd van het jaar. De wedstrijd misschien wel na 2008, toen Chelsea alles in de finale verloor. Uh, van van altijd voor deze Engelse club. dat je kunt maar één keer een, een cup voor de eerste keer winnen. En Chelsea kan vanavond historie schrijven. Dit elft, door met dit elftal onder leiding van aanvoerder Frank Lampard voor de eerst dus die cup met die grote oren binnen te halen. Bayern München won hem al vier keer. en gaat op voor een vijfde editie. De aanvoerder Philip Lam staat tegenover Frank Lampard. Ze praten samen met Proencia de scheidsrechter van vanavond. Terwijl het een hels kabaal is in dit stadion. We maar even kijken naar de opstelling van Bayern München, waar dus Neuer in de goal staat. Laam Timociuk, Boateng en Contento achterin. Swijnstijker, Kroos op het middenveld. Waar aanvallend Robben, Müller en Ribéry een plekje hebben. En Mario Gomez als spits. De handjes zijn geschud. De tos is gedaan. De opstelling voor Chelsea. Tsjech in het doel. Bosingwa, de rest back. Lewis en Cahill centraal achterin. En Cole de linksback. Middenveld met Mikel in de punt naar achteren. Dan Calou, Lampard, Bertrand. Nummer 10. De nummer 10 is Juan Mata. En de spits Didier Drogba. Waar veel van gesproken werd. Het zou een... Uh... Hele goede toneelspeler zijn. Maar het is ook een hele goede voetballer. Want we hebben gisteren op de training gezien dat hij de vrije trapper ver weg het beste nam. Hij schoot ze de een na de ander erin. En uh, benieuwd wat het gaat opleveren. We staan op het punt van beginnen. De Champions League finale is... Aanstaande om kwart voor negen in München. Rond de 1, graden. De mensen, de fans zijn aan het zingen. En de voetballers gaan voetballen. Hopelijk een hele leuke wedstrijd. En Wat was het mooi geweest als uh, de eerste fluitsignaal uit een uh, uh, Oldenzaalse mond was gekomen. Want uh, Bjorn Kuipers was toch kandidaat om uh, aan deze wedstrijd uh, deel te nemen Als schrijdrechter, althans de leiding te hebben. Maar omdat hij wat uh, loslippig was na de wedstrijd in de kwartfinale tussen uh, uh, Milan en Barcelona. Het Colina besloten om uh, Kuipers van het kandidatenlijstje af te halen. En ervoor te kiezen om dus deze Portugees Proenza... Aan te wijzen als scheidsrechter van de Champions League finale. We zijn dus begonnen. Het balbezit is voor Chelsea. Omdat het het verovert op Arjen Robben. Vervolgens neemt Müller weer over. En die krijgt de maag uh, halfweg de helft van Chelsea. Met een heel felle Ashley Cole. De eerste vrije trap is een feit. Ja, de pijn ligt bij Toni Kroos. De middenvelder. Het is ook uh, een flinke overtreding hoor van Ashley Cole. Die op de enkel gaat staan van Toni Kroos. De international. Er zijn tien spelers in de basis van Bayern München. Die potentiële starters zijn op Europa. Uh, Euro 2000 over een maandje. Eén daarvan staat achter de bal, achter de vrije trap. Dat is Arjen Robben. De bal ligt nou een meter of 35, 40 van het doel van Peter Tsjech. Robben met links, de bal ligt rechts uit het midden. Met links zal Robben die vrije trap gaan nemen. Voorin natuurlijk Mario Gomez, die kan aardig koppen. En dan zien we waar de vrije trap gaat komen. Laag wordt te laag ingespeeld, wordt weggekomen, maar opgevangen door Bayern. Door Contento, de linksachter, die dus profiteert van het wegvallen van Alaba. Ribéry vervolgens, man die zijn eerste finale speelt. Hij was geschorst in het duel in 2010 in Madrid. Tegen Inter en Filip Laam aan de rechterkant. bal gaat terug naar de as van het veld. Daar is Jérôme Boateng staat in de middencirkel paast paas naar zijn collega nu achterin, Timmoetjoek. En een goede bal op Ribery en uiteindelijk Robben gevonden aan de linkerkant, op de Rob, rechterkant. Robben met twee man tegenover zich. Balletje binnendoor, dat lukt net niet. Want anders had hij zomaar Tony Kroos kunnen bereiken. En nu is het uh, Hensbal. en dat zou wel een gele kaart kunnen betekenen. Want het is opzettelijk Hens. Ja, gele kaart voor uh, uh, uh, Bastian Schweinsteiger. Dat is dom. Want je doet dat op de helft van uh, Chelsea. Heel vroeg in de wedstrijd. En nu moet hij gewoon gaan uitkijken. Hij maakt echt bewust een hensballetje. En het is ook niet zo dat hij daarmee nou een uh, enorme gevaarlijke counter eruit haalt. Nee, dit is... Uh... Een combinatie van domheid en zenuwen. En Bastiaan Schweinsteiger is de eerste die in het boekje gaat van Proenka. Ik denk dat hij niet de laatste zal zijn. De vrije trap wordt genomen door Petter Tschech. En dat doet hij ver vanaf zijn eigen helft. De Tsjechische doelman richting Drogba. Die zich met een lichaamsbeweging vrij wil maken van Timo Schoek. Dat eerste lukt, dat tweede niet helemaal. Omdat gewoon het veldtekort is in München. En de bal dus over de achterlijn loopt. En Manuel Neuer, de keeper die overkwam van Schalke 04. En eerst een eerste seizoen al in de Champions League finale speelt deze Manuel Neuer. Gaat de doeltrap nemen namens Bayern München. Stuurt alles en iedereen weg in verdedigend opzicht dan. Hij gaat dus kiezen voor een lange bal die terecht zou komen op de helft van Chelsea. Dat gebeurt ook. Iets aan de linkerkant. Daar waar Müller een kopduel aangaat met Mikel. Maar verliest. Afvallende bal is voor Ribéry. Met Müller, met Ribéry. Dan zijn we aan de linkerkant bij Bayern. En kan Ribéry eens aanzetten voor een eerste actie. Dat doet hij ook. Achtervolgd door Borsinkwa. En dan wordt hij zodanig uit balans gebracht. En op het moment dat Ribéry wil voorzetten. Heeft hij volgens mij met zijn standbeen de bal al voor zijn trapbeen weggetrapt. Ziet er wat raar uit van deze Fransman. Bal gaat over de achterlijn. En uiteindelijk de doeltrap dus voor Petr Tsjech. De Tsjechische doelman van Chelsea. Die alles speelde in de Champions League dit seizoen. Tot en met dus deze finale. Datzelfde geldt voor één speler van Bayern München. Voor Jerome Boateng. En die gaat nu de lucht in. Maar wint het komt wel niet. Maar in tweede instantie is het Schweinsteiger die wel het duel wint. Even een kleine overtreding. Van uh, uh, onze grote vriend Salomon Kalou. Heeft uh, kenbaar gemaakt dat hij misschien wel terug wil naar Feyenoord ooit. Ja, ik weet niet hoe als uh, uh, toeschouwer over een jaar of uh, tien. Maar ik denk niet dat hij als speler nog te betalen is als jij nu in uh, de Champions League finale staat. Balbezit voor de Duitsers. Halverwege de helft de bal voor de voeten en het eerste schot is nog uh, heel redelijk ook. Het schot van Schweinsteiger wordt wel gekraakt. De bal gaat over de achterlijn. De eerste hoekschot voor Bayern München is het feit. eerste gele kaart is van Schweinsteiger. Eerste schot op goal ook. Dus wat dat betreft heeft hij van alles het eerste. Het kind van de club die al het langst eigenlijk bij Bayern actief is. En ook de enige is in het elftal van Bayern. Die in 2004 of 2005 tegen Chelsea speelde. Dan komt die corner. Komt voor de goal. Weggekopt door Drogba. Vanaf de linkerkant. Dan weer opgevangen door Contento. bal gaat naar Ribery, hoogte van het grasomgebied van Chelsea, met de hulp van Contento. Komt de voorzet van Contento, is lang onderweg. Schweinsteiger legt terug, daar is Kroos. Met een schot van net buiten het grasomgebied en die bal gaat naast de bal van Petter Eerste schot op goal is van de thuisploeg dus aanhalingstekens. Dat is Bayern München. Petter weer met een doeltrap. We spelen 5 minuten, het is 0-0. Het spel is zoals we eigenlijk verwachten een aanvallend Bayern München, verdedigend Chelsea. En hoe lang kan dit goed blijven gaan? De hoop is eigenlijk een heel klein beetje als je naar mezelf kijkt. Dat Bayern gewoon snel scoort, zodat het een echte wedstrijd gaat worden, omdat Chelsea dan eruit moet komen. Uh, balbezit nu. De bal is in de lucht en komt uh, op het hoofd terecht van Kalou. Nee, het is niet Kalou. Uh, het was kei uh, Hill die uh, daar voorin uh, even stond. En uh, nu balbezit aan de rechterkant voor Kalou. Kalou met tussen twee man. Probeert uh, te kaatsen, lukt niet met Mata. Mata de bal helemaal terug. En dan uh, gaat via Bozingwa. Dat is een slechte terugspelbal. richting Tsjech, die ver uit zijn doel moet komen. En de bal over de zijlijn uh, Jens. Uh, waar uh, ik zie dat uh, Daniel van buiten de Belg op de bank zit. En de bal eventjes uh, probeert te pakken. Tijd geblesseerd geweest van buiten. Hij is er weer bij, bij uh, in het team van uh, de coach Joep Heinkes. Balbezit voor de Duitsers via Timociuk. Timociuk, de Oekraïner die uh, alweer een uh, seizoen of drie actief is in uh, München. Maar eigenlijk nooit echt basisspeler is. Maar hij kan wel altijd op hem vertrouwen. Dat God eigenlijk voor meer trainers. En nu kan hij weer centraal achterin spelen. Terwijl hij terecht van Ogin middenvelder is. Daar is Ribéry aan de linkerkant. Weer met Bosinga. Nu komt Ribéry naar binnen. Zoekt de combinatie. Ja, zoeken is één. Maar vinden is twee. Gomez werd niet gevonden. Wegwerken van Chelsea. Opvangen van Bayern. Dat gebeurt rond de middenlijn. Philip Blame aangespeeld. De aanvoerder kan naar Robben. Die heeft wat ruimte om in nu op snelheid te komen. Richting Esli Cole Vanaf de rechterkant. Robben komt naar binnen. Vindt dan in de breedte niet Müller. Want daar zit Mikel tussen. Dan kan Chelsea proberen uit te verdedigen. Maar Bayern zet heel vroeg druk. Maar onder die druk voetbalt Chelsea zich nu wel uit met Kalou. Ja, ze kunnen natuurlijk wel wat. Kalou blijft trouwens lang in balbezit. En geeft de bal nu naar zijn landgenoot aan de rechterkant, Drogba. Drogba met de, de voorzitter. Hele aardige voor een iets te scherp. Kalou was doorgelopen, kon er niet bij. En ook aan de linkerkant was het onmogelijk om de bal nog te halen voor... Uh, uh, wie was dat? Cahill geloof ik. Uh, Gary Cahill die, uh, aan de linkerkant. Nee, het was uh, Bertrand, die uh, jonge jongen. Die staat natuurlijk aan de linkerkant. Cahill uh, centraal achterin. Bertrand kon er niet bij. En uh, nu is, uh, zijn de Duitsers weg. En een goede paas in de diepte. Als hij binnengehouden kan worden. Dat kan hij. Komt de voorzet. Uh, komt niet aan. En dan kan via Escher Kohl eruit worden. Maar ook dat gaat weer heel moeizaam. Is het uh, maar goed dat Escher... Uh, uh, uh, uh, dat uh, uh, niet is je natuurlijk. Uh, Mikel de bal uh, uh, naar de rechterkant kan spelen. Hij krijgt hem nu terug. En speelt de bal dan naar voren. Goede paas op Bozingwaar die mee naar voren gaat. En hij speelt de bal naar buiten. Nou Calou, die heeft wel ruimte om vanaf rechts het strafsomgebied in te komen met twee man voor zich. Blijft sterk aan de bal. Kan terugleggen op Mata. Maar daar wil hem dan vanaf de rechterkant bij de tweede paal leggen. Daar staat Drockba wel te wachten. Ja Die spelers van Bayern spelen natuurlijk ook niet het spelletje voor het eerst. En hebben dat doorzien. Nu een counter van Bayern. En dat wil men graag in Zuid-Duitsland. Riberie vindt namelijk Robben. Robben richting het strafsomgebied. Rechterpunt. Aye Robben. je Robben. je Robben schiet de bal over de goal van Chelsea. Ja, het gejuich is groot, de verwachting is groot. Als Robben toch in balbezit komt, dan gebeurt er over het algemeen wel wat. Heel erg populair is die hier niet. Ja, wel als die eenmaal op het veld staat. Maar uh, men is natuurlijk ook wel een beetje zat dat hij wat kritiek had op Bayern. Dat Bayern wat kritiek had op hem. Oftewel, de liefde is wel wat bekoeld geweest. Maar de voetbalkwaliteiten van Arjen Robben staan absoluut niet ter discussie. Hoewel hij op dit moment een vuurpijl produceert... daar waar een bal met een mooie curve gewenst was. Het blijft dus 0-0. Balbezit voor... Chelsea uh, Op het uh, middenveld is het uh, Lampard die de bal heeft. De, de grote man eigenlijk, maar kon dit jaar niet echt zoveel uh, uh, indruk maken in, in het eigen team, in het Chelsea-team. Maar staat toch maar weer met zijn Chelsea in de finale. De bal is ondertussen terechtgekomen bij Manuel Neuer, de Duitse keeper, die hem uh, meegeeft aan Boateng. Boateng even rustig, uh, pasend. Is het uh, Tony Kroos. Die hem teruggeeft aan Boateng. Nu staat het uh, even stil aan de kant van Bayern München. Maar via Timo Tsoek gaat het uh, over de middenlijn. Timo Tsoek mag veel meters maken. Kijken wie er vrij staat. Aan de rechterkant Robben. Die wordt nog even overgeslagen. Want het is Philip Laam. Die hem krijgt de aanvoerder. En die trekt weer naar binnen. Moet de bal naar de linkerkant worden verplaatst. Omdat daar de druk uh, even weg is. En dat wordt ook gedaan als Contento opkomt. Contento even terug naar uh, Kroos. Kroos kan de bal breed geven op Schweinsteiger. Schweinsteiger halverwege. ...gewege de helft van Chelsea. De bal Het is het Timutsuk. En die gaat naar de volgende opening zoeken aan de rechterkant. Daar staat uh, Müller. volgende is uh, Laam. Die krijgt de bal uh, nou 10, 15 meter over de middellijn. Bayern laat de bal even lekker rondgaan. Met nu Ribéry dreiging vanaf de rechterkant. Maar dan versnikt hij zich toch in uh, Drogba. En dan is er uh, ruimte voor Gomez om de bal over te nemen. Maar is er tussendoor al een overtreding gemaakt... ...door uh, de aanvaller van Bayern München, uh, Ribéry. En dus komt er een uh, vrije trap aan voor uh, Chelsea... Dat staat daar waar Abramovic, de man die er al dus nou, zeker een miljard in heeft gestoken. Graag wil dat zijn ploeg eigenlijk elk jaar staat. In 2003 nam hij het roer over in Londen. Met als doel die cup met die grote oren te winnen. De Champions League dus. En daar was men dus in 2008 tegen Manchester United heel dichtbij. Tot er zo'n hele lange Hollander was die die penalty stopte. Van Terry naar Nelka. En de cup dus naar Manchester United ging. Nu Chelsea op herhaling. In een wedstrijd waarin het tot nu toe minder balbezit heeft dan Bayern München. Maar misschien nu wel... Op ...op een moment in balbezit kan komen dat het ook voor gevaar kan zorgen. Namelijk op de helft van Bayern München, vlakbij het strafschopgebied. ...Kalou in eerste instantie, die dat balbezit bijna had. Dan wordt hij verdedigd dan maakt Kalou een overtreding op Ribéry. En zijn de Engelse illusies eventjes ten einde. Na 11 minuten is het 0-0 in München. Balbezit voor Sebastian Schweinsteiger. De man dus met een gele kaart. Al snel opgelopen in de wedstrijd, de enige tot nu toe. 0-0 de stand met Ribéry. Ribéry terug naar Schweinsteiger. Schweinsteiger kijkt naar de rechterkant. Is er een opening richting Robben? Nee. Het gaat via Timotshoek. En Laam. Laam naar Schweinsteiger. Nee, terug naar Timotshoek. Die bijna zich in de bal verstikt, maar hem met een handigheidje toch in bezit krijgt. Gaat de bal naar de rechterkant, naar Gomez. Gomez uh, terug naar Laam, maar Laam verspeelt de bal. En dan via Ashley Cole gaat de bal helemaal terug. ...naar keeper Tsjech. En Tsjech kijkt naar voren. Het is uh, een beetje stilstaan bij uh, Chelsea. Vandaar dat hij de bal breed geeft aan Cahill. Tijdje geblesseerd geweest. Raakte geblesseerd tegen Barcelona. Maar is op tijd uh, weer fit om te kunnen spelen. Dat is maar goed ook, omdat John Terry er niet bij is. Uh, Ivanovic, heel belangrijk is er niet bij. En zo mist uh, Chelsea maar liefst vier mensen... ...omdat ze geschorst zijn. Ook Ramirez en Mareles zijn er niet bij. En dus uh, ben je wat dat betreft... Uh, nogal gehandicapt, en is men blij bij, het, uh, bij, bij Roberto Di Matteo als trainer dat hij terug is, Kehiel. Balbezit voor Chelsea. Via Mata die met een handigheidje Lampard eerst in stelling bracht. Vervolgens de bal terugkreeg. De handigheidjes zijn op. Want het inspelen van Drogba die niet de schoonheidsprijs. En uiteindelijk het inspelen van Mikkel richting Mata ook niet. Want daar zit bijna Tony Kroos tussen. Maar niet helemaal. Dus kan Chelsea zich herstellen. En daar waar misschien wel opbouw van achteruit gewenst is. Jens Tjecht de bal in één keer weer naar voren. Waardoor hij op de helft van Bayern verdedigd kan worden. En Bayern heel eventjes in balbezit was. Nou sterker nog nu wat langer. Omdat uiteindelijk tussen ja, de drie scheiden... ...die in het spel werden betrokken, er eentje met een overtreding te maken kreeg. Dat was Gomez. Die ging namelijk in een heerlijke omarming met de man met de lange haren, Luis. Vrije trap inmiddels toegekend en al lang genomen. Want we zijn aan de linkerkant bij Ribéry. Tony Kroos, 10 meter over de middenlijn in de as van het veld. Vindt hij naar achteren, Timo Schoek. En dan gaat de bal naar voren, naar Müller. En die bezorgt hem bij zijn aanvoerder. Dat is Filippla. Laat Laam even breed naar uh, Schweinsteiger. Schweinsteiger maakt weer wat meters. Bal naar de linkerkant, naar Frank Ribéry. Ribéry de Fransman, voorzet. Aardige voorzet, en doorgekopt maar over het doel en ook langs het doel van Petr Cech. Applaus van de fans van Bayern München, die als ik naar rechts kijk allemaal staan. En uh, ook erg veel lawaai maken, allemaal in het rood met wit. Want daar aan mijn rechterkant staan uh, achter het doel... Van uh, keeper Neuer. De meeste Bayern-fans aan de, de andere kant achter Penta Cech... staande uh, in het blauw geklede Chelsea-fans. 13 minuten gespeeld. 0-0 de stand. Bal richting Drogba. Drogba, een klein duwtje, maar dat mag Schweinsteiger niet uh, uit zijn... Uh, uh, evenwicht brengen. En dus uh, leek het er even op dat uh, Bayern München balbezit had. Maar via Luis is het balbezit voor Chelsea. Naar uh, Lampert. Vandaag treedt hij toe tot uh, de club van 100. Hij speelt zijn uh, 100ste Europese wedstrijd: 4 voor West Ham United en 96 voor Chelsea. Maar ja, daar speelde hij dan ook het langste. En vandaag is dus precies die 100ste. Je kunt zo'n uh, jubileum maar het beste bekronen ook met een stukje zilverwerk. Dat ligt hier namelijk aan het einde van de rit gewoon op je te wachten. Uh, een medaille, maar nog mooier natuurlijk: gewoon die Beker. Balbezit voor uh, Bayern. Dat veel fans kent achter de goal van Noyer. Maar toch ook in heel Europa. Want er is nogal wat aan de hand. Er zijn nogal wat mensen die geld krijgen van Bayern als de cup gewonnen wordt. wat dacht u van Louis van Gaal. 1 miljoen nog aan winstpremie. Krijgt hij nog uitgekeerd. Schalke 04 heeft een slimme deal gedaan met Noyer. 2 miljoen wordt er overgemaakt als de cup wordt binnengehaald. En Gustavo Hoffenheim. Ja, dat is ook een hele mooie deal. 3 miljoen gaat er naar Hoffenheim van de winstpremie van 9 miljoen. Op het moment dat Bayern dus die cup wint. Dat ben je kwijt. Maar ja, uiteindelijk. Uiteindelijk is er niet zo heel veel aan de hand, want vele miljoenen heeft Bayern dit seizoen gewonnen aan het spelen van de Champions League. Dan vergeten we nog maar even dat ook in Tottenham, in Londen, natuurlijk gekeken wordt. Daar hangt Europees voetbal van het resultaat van vanavond af. En ook in Brussel zullen de fans over het algemeen zijn voor de ploeg die vandaag in het rood goud speelt. Bayern München, de ploeg dus uit Zuid-Duitsland. Tsjech namens Chelsea met een lange bal op het hoofd van Boat.